Negen uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amsterdamse politiechef pieter jaap Albersberg wordt de nieuwe nationaal coördinator terrorisme, bestrijding en veiligheid, melden bronnen in Den Haag. Hij is de enige kandidaat om Dick Schoof op te volgen, die deze maand begint als chef bij de AIVD. Het kabinet moet er nog wel mee instemmen.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 De rechter vond wel dat er sprake was van geweld, maar niet van homofoob geweld. Het COC vindt dit schandalig en staat erop dat het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen het fonds. Het OM laat weten dat het wel tevreden is met de veroordelingen. In Londen is een Japanse piloot opgepakt die met veel alcohol op wilde vliegen. De man had tien keer meer gedronken dan wettelijk is toegestaan in Groot-Brittannië. De chauffeur die hem naar het vliegveld had gebracht... had de politie gewaarschuwd omdat de man stonk naar alcohol. De co van Japan Airlines gaf na de blaastest toe... dat hij een paar uur eerder twee flessen wijn en zes glazen bier had gedronken in zijn hotel. De Japaner blijft voorlopig vastzitten. Eind deze maand krijgt hij zijn straf te horen van de Britse rechter. Fortuna Sittard heeft de achtste finales van de KNVB-beker bereikt... ten koste van de eerste divisieclub NEC. In Nijmegen werd het 2-3. Lars Hutte zorgde vlak voor tijd voor de beslissing... en wist daarmee een verlenging te voorkomen. Het weer vanavond en vannacht. Op sommige plaatsen wat regen. Vannacht koelt het af naar 6 tot 9 graden. Morgenmiddag wordt het maximaal 11 graden. Later op de dag blijft het veelal droog... en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Dit was het NOS-journaal.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 De opening eventjes van dit uh, tweede uur. We Woke Up van States Republic. En Corjan Draaf is bezig om even te ontspannen. Maar ook denk ik weer even de muziek onder de aandacht te brengen aan de andere kant van uh, de grote oceaan. De Atlantische Oceaan wel te verstaan. Want hij verblijft op dit moment in Amerika. Dus dat uh, is hij dan uh, weer eventjes aan het uitspoken. Goed, uh, dit uh, tweede uur, daar uh, zit natuurlijk ook nog uh, wel het uh, nodige materiaal in uh, verstopt. Want ja, we hebben nog uh, wel wat uh, dingen liggen. Um, zoals bijvoorbeeld de nieuwe single van de Marvin Day Band en Summer Die komen hier uh, in voorbij. En natuurlijk ook weer het uh, nieuwe materiaal wat nog gaat komen. Want nog gepresenteerd moet worden. Dat is van Kalulu. En de EP die deze week is uh, gepresenteerd door Joe Marches. Dat gebeurde dus uh, afgelopen week net na onze uitzending op de 25 oktober. De dag uh, daarna kwam de EP Day In, Day Out. En die staat vandaag ook centraal in deze Alternative FM. Deze dame komt volgende week naar de studio. En dan hebben we het over Anke Timmer. En dat nummer dat heet Kom Je Dansen. It's a little too familiar Enter Exilio, zo heet uh, het album, uh, komt eraan. En uh, morgen spelen uh, de mannen van Canvas Blanco in De Rozenknoppen in Eindhoven. En daarna komen ze nog uh, weer een beetje in de buurt. 14 november in het Bovoorhuis in uh, uh, Austerlitz. En daarna zijn ze nog te horen en te zien in Nettol. Dat is de wildste tuin, zo staat het. En het zit in Krachenburg. Nou weet ik niet precies waar dat uh, ergens uh, ligt hoor. Uh, dat, dat, Zover uh, rijdt mijn topografische kennis ook niet. Uh, maar daar zitten ze, uh, ook de 23 november spelen ze daar... Uh, onder andere ook hun uh, nummers van dat album. Enter Exilio. Is de plek wat, uh, of is het album wat binnenkort uh, gaat komen? Ik denk dat het morgen al uh, zover uh, zou kunnen zijn. Want ja, als je op 2 november een deel van je um, album gaat uh, presenteren, dan zou dat zomaar kunnen. Maar ik durf dat niet met enige zekerheid te zeggen. Ik zou zeggen, hou in ieder geval... de kanalen zoals bijvoorbeeld... de iTunes en Spotify... gewoon in de gaten, want daar... Uh, zal ongetwijfeld dit... Uh, nobele werk ook van uh, deze Utrechtse band... Uh, gaan komen. Daarvoor <coughs> een dame... die volgende week hier in de studio staat. Dat is Anke Timmer, die uh, heeft... een Nederlandstalige song. Die spelen we al week in, week uit. Af en toe uh, ook niet... Maar hij staat voorlopig nog gewoon op het lijstje. En deze dame doet dat ook. Dat is de dame Jedita, zo heet, heet zij. En ze heeft een aantal weken terug heeft ze haar EP Waves gepresenteerd. Deed ze in de OT301 in Amsterdam. En ik blijf nog steeds even de single onder de aandacht brengen. You and me! Set them free, a hundred armies, just one key. When will we ever learn to let them be? And when you think it's a... choices we made Are coming so bad, and some days are. You... Party. are lost with the choices we make. Mooi hè? Rob Murphy, twee jaar geleden, was hij bij ons in de studio. Uh, dit uh, was ook uh, een, uh, een opname die wij uh, gemaakt hebben bij die gelegenheid. Alweer twee jaar geleden, precies twee jaar geleden, op een donderdag. Want uh, dat was uh, op uh, 3 november toen. En nu leven we op 1 november. Maar goed, uh, dat heeft te maken met het uh, verspringen van de tijd. Plus ook nog eens een, uh, ja, hoe noem je dat, een schrikkeljaartje wat er uh, tussen zit. En ik kan me nog herinneren, ook dat had te maken met wat hier boven uh, mijn hoofd uh, gebeurt. En uh, niet, niet uh, met uh, Marcus uh, die boven zit, maar uh, met een persoon. Die uh, vandaag precies twee jaar geleden is overleden. Dus dat heeft uh, daar ook mee te maken. En daarom uh, draaien we dat. Maar het uh, is natuurlijk ook nog een andere reden. Want Rob Murphy is weer in Nederland. Ik kreeg net uh, een bericht binnen dat hij zich met de band aan het vermaken is om een kartbaan in Harderwijk. Uh, dat is leuk. Uh, en dat klopt ook. Want daar moeten ze spelen. Morgen in het, uh, de Katarina-kapel in Harderwijk spelen ze. En uh, dan uh, komen ze nog in Rijkerboor in Café Het Keerpunt. Dat is hier in Noord-Holland. Dus mocht je nog tijd hebben... ik zou zeker eventjes kijken. Want hij brengt gewoon... hele mooie folkmuziek. Hij komt uit Noord-Ierland. Maar we hebben een zwak voor hem. Dus dat is de reden waarom we hem even weer... onder de aandacht brengen. Omdat hij gewoon hier in Nederland is. Dat is de reden. You and Me van Jedita. Heb je daarvoor kunnen horen? Nu, tijd voor de twee nieuwe singles in uh, deze uitzending. Want uh, dat hebben we ook een beetje bewust uh, bewaard. De eerste is Pact of Steel van Summerhoes. En de tweede is Bolt Everything Down van Marvin Day. En die was vorig jaar rond deze tijd uh, met uh, onder andere Kassel Ronkers hier in de studio. Uh, leuk. Maar Marvin Day komt met zijn band ook binnenkort nog een keer langs. Op 6 december gaan ze hier komen. En uh, dan zal hij ongetwijfeld dus ook... ...die single Bolt Everything Down uh, laten horen. Pact of Steel, daar beginnen we mee. time is een Marvin Day met uh, zijn nieuwe single, tenminste de band ook natuurlijk, Bolt Everything Down. Um, ze komen 6 december dus naar onze studio en dan heb ik natuurlijk ook nog uh, wel het een en ander er even omheen uh, te melden. Want die uh, nieuwe single die is uh, nou, nog niet zo gek uh, lang, ik geloof deze week, dus het is vers is, uh, is hij uit. Uh, maar uh, de band gaat uh, wat van zich laten horen. Want uh, ze spelen in de Q-Factory in Amsterdam. Daar uh, spelen ze. En uh, dat, dat gebeurt met onder andere de Wild Romans. En daar uh, zullen zij uh, te zien zijn. Dat is in de eerste de beste optreden. Maar goed, ik uh, heb begrepen ook dat ze bezig zijn met nieuw materiaal. Als het gaat om uh, album en weet ik wat. Dat hebben ze via crowdfunding hebben ze dat, uh, voor elkaar gekregen. Dus... Maar dat gaat helemaal goed. Um, daarvoor hoorden we Summerhoes. Ook zij uh, zijn uh, uh, bezig om een, een uh, beetje een tournee op te tuigen. En dat heeft alles uh, te maken dus met die single die vandaag al is uitgekomen. Ze waren er heel blij mee dat wij er vandaag toevallig meteen ook die uitzending hebben. Want dat is natuurlijk een hele mooie ja, uh, bijkomstigheid. Dat hij uh, vandaag uh, uh, uit is gekomen. En meteen al on air is zoals ze dat uh, ook in Rotterdam hebben gemeld. Um, daarvan is uh, nog weinig bekend dat, uh, dat er nog uh, live optredens of wat dan ook uh, gaat komen. Maar goed, uh, ze zijn uh, met Josonet. Dat is uh, het samenwerkingsverband waar uh, Sam Roos mee uh, op pad gaat. En dat zal nog wel even duren voordat uh, dat ze hier uh, misschien ook nog uh, wat van zich uh, laten horen. Maar ze zijn mij in ieder geval niet vergeten. Maar ik denk ook Marcus ook niet. Want we hebben ooit nog eens een keer een heel interview met uh, deze mensen uitgezonden. Uh, nu weer tijd voor uh, Kalulu. Want ook uh, zij had uh, vorige week haar EP uh, uitgebracht. En daar draaien we dus ook uh, wat, uh, wat st stukken van. Coach heet de EP. En uh, dat nummer wat je nu hoort staat er ook op Push On. Dancing on You never been so sweet. En nu is hij er echt. Nou, ook al heet uh, de single van Lions Den en... Dat is natuurlijk afkomstig van het King Forward Record Label. Net zoals uh, waar we de uitzending mee begonnen... van Dandelion, Shaking, dat uh, de single. Vorige week uh, hebben we hem uh, gedraaid. En de week daarvoor ook nog, want toen was hij echt hagelnieuw. En toen had uh, Frank Bont hem uh, bij zich. En toen hebben we hem al even stiekem gedraaid. Want uh, hij was toen af. Uh, maar de afgelopen week is hij echt uh, verschenen. En uh, toen hebben wij hem vorige week... Nog uh, ten tijde van het, uh, van het kleine optreden wat Paul Bond uh, heeft uh, gedaan. Hebben we hem ook even gedraaid. Uh, maar goed, dat is uh, van het uh, label. Maar het is wel weer het King Forward Record uh, kwartiertje. Want uh, er komen er nog uh, twee. En we beginnen met deze van Aion. To ruin all of our lives. Some hair from my nose and some skin from our toes. A set list and a towel from one of our shows. You mix them up in a end of Uh, Alaska en uh, natuurlijk uh, daarvoor horen we uh, Ayon. maar ik ga bliksem snel nog even iets uh, draaien van een buitenlands uh, ding van uh, de Forward, namelijk The Mind of Max oftewel Max Wiener met The Key, She holds the key to her own lock. She's She holds on to the problem because it brings pity and tears and it fills the empty spaces. She's the actress in her very own play And I see no signs of her wanting to change Like a stone in a stream Gets worn down, gets worn down Hear the tone when she speaks It's the sound, it's the sound of a lost bring for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 En haar uh, nieuwe EP. Dit is het laatste nummer van Day In, Day Out. Dido, of Dido, hoe je het maar noemen wilt. En dat is uh, gelijk ook uh, meteen de bijna de afsluiting van deze avond. We hebben er nog één. Is wel een hele bekende. Uh, die man die is uh, zijn alternatief jaren al lang al kwijt. En hij heeft ook uh, deel uitgemaakt uh, van een uh, hele illustere band ook, uh, moet ik erbij zeggen. Ik beleef namelijk uh, altijd uh, toch mooie herinneringen... als je op een gegeven moment in Liverpool uh, geweest mag zijn. Want daar uh, stond, ja, staat nog steeds ook het uh, Beatle Museum. En als ik het uh, over Beatles heb, dan kom je natuurlijk uit bij Paul McCartney. Kan ook niet anders. En omdat het 1 november is, de dag dat mijn moeder niet meer uh, onder ons is uh, gekomen. Ja, ga ik er toch even nog uh, dat nummer nog een keer draaien. Dat vind ik leuk. Straks veel plezier met uh, Benny. Met uh, nog een keer uh, een uh, peaceful radio. En deze is dus voor hierboven. Come on to me. Dag hoor. I saw you flash a smile That seemed to me to say You wanted so much more than casual conversation where I go